0800 1121 is het telefoonnummer hier in de studio. Dus uh, mocht je de wachtkamer van de nachtsuster willen bellen, dan kan dat. Mailen kan ook: nachtsuster, apenstaatje, onderopmax.nl. Twitteren kan via apenstaatje, nachtzuster. En um, chatten kan ook tijdens dit programma. En de chat vind je op www.nachtzuster.net. Um, ja, waar zou je over kunnen bellen? Nou, met nieuwe vragen natuurlijk. Maar ook als je een antwoord weet op een van de vragen die nog niet beantwoord zijn. Zoals de vraag van Louis over de puntentelling bij tennis. Waarom is dat zo'n raar systeem met 15 punten, 10 punten, dat soort toestanden? 0800-1121, als je dat weet. En Hans, he, die zich zorgen maakte over zijn uh, banksaldo. Want stel nu dat er een stroomstoring komt... hoe bewijst hij dan hoeveel geld hij nog op de bank had staan? Hij heeft geen afschriften meer op papier, dus uh, hij wil wel graag weten hoe dat zit. 0800-1121, als je dat uit kunt leggen. Ed gaat verhuizen en de gemeente zegt... wij geven het wel door aan uw zorgverzekeraar en een aantal andere instanties. En nu wil Ed zo graag weten welke instanties... door de gemeente op de hoogte worden gesteld van zijn verhuizing. Als je dat weet, laat het ook even horen. Uh, Ton vraagt zich af waarom de beurskoersen nog steeds in de krant vermeld staan. En Bart-Jan kwam erachter dat anderhalf in het Duits bijvoorbeeld helemaal niet bestaat. Anderhalf, dacht hij, maar dat is het helemaal niet. Uh, hoe komen we, komen we eigenlijk aan het woord anderhalf, wil hij graag weten. 0800-1121. En Leo had ik net nog aan de telefoon, die wil weten... waarom paddenstoelen beschermd worden en wie dat dan bepaalt. Wie houdt dat in de gaten? 0800-1121. En is het nu vier minuten over vier en dat is traditioneel het moment... dat we op Radio 1 bij Omroep Max een discoplaatje draaien... En in dit geval is het geworden class action en weekend. En mag gedanst worden. I didn't think you were gonna make it tonight, my man. Oh, me? Oh, yes, I'm getting ready to go out. Oh, no, no, no. Now, I know you didn't think I was staying home again tonight. Oh, no, brother. I can't see. I'm just gonna have to explain something to you. Oh, it's not like that anymore. Don't you understand that? Don't you realize it yet?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 Class Action 0800 1121. Ja, Elko? Ja? Hoe gaat avond. het daar bij de Maasvlakte? Ja, nou, nee, <laughs> klaar. Maar we liggen, even, we liggen even op een ankertje te wachten. Oké. Okay. om we weer mensen in nood moeten redden. Dus, uh, ja. Hé, hey, um, ik had je net aan de telefoon. Ja, klopt. En ik heb je nog steeds... Maar de telefoon. Het ging zo fijn, je denkt... We gaan nationaal met hem verder. We gingen eindeloos, eindeloos door. Eigenlijk was je gewoon een beetje lang van stof. Maar <laughs> zeg je nou dat je mensen moet redden? Nou, nee, nee. nee. Meer, maar... uh, meer uh, de, de baggerschepen hier. Ja. Die, uh, die, die kunnen zelf niet varen, zeg maar. Dus die, die moet ik dan op hun plek slepen en duwen. Ja. En hun leidingen koppelen waar het zand, zand en water doorheen gaat... en waar ze dan uh, dat land mee opspuiten, zeg maar. Oh. Maar daar ben je nu klaar mee. Nee, ja, ik ben nou, zoals het heet, uh, stand-by. Oké, okay, dus mocht er een baggeschip zijn dat aangekoppeld moet worden en uh, leidingen doorgestoken worden? Uh, ja, ik heb twee marifoenkanalen ja. en die, die staan allebei uit. Dus het kan, het kan echt goed misgaan. Maar, ik heb ze net over mijn marifoen even opgeroepen en gezegd, uh, ik ben op Radio 1, dus als je wat wil, dan doe we dat weg. Oké, okay, nou, maar dan, dan, ik bedoel, we kunnen natuurlijk eindeloos praten. Maar ja. dat doen we niet, want stel je voor, dan is er straks een, uh, een uh, schip in nood. Nee, nee maar oh. um, bel die eigenlijk oh, ik... over de Hare Majesteitstoestanden of niet? Nee, nee, nee want die, die antwoorden die tot nu toe gegeven zijn, daar ben ik het wel mee eens. Oh, dat mooi. Denk ik eens. En, en er was een, uh, een stuurman uh, van mij, Robin. Ja. Die komt ook uit Den Helder en uh, die, uh, die, uh, die, uh, die wist dat ook inderdaad met. Uh, dat haar majesteit toestond en zo. Die heeft zelf ook bij de marines gezeten. Maar het schip houdt altijd zijn eigen naam. Nou heb ik zelf 12 jaar schip gehad. Die heb ik wel omgedoopt. Ja. En dat, dat brengt eigenlijk ongeluk. Ja. Maar, maar, ik heb hem zo ver verbouwd, Het was een 46 meter tweemaster. Ja. En die hebben we omgedoopt. En, ja. Maar we hebben ook een, een, een zilveren richtdaalder. Die hebben we onder de, onder de mast gelegd, toen de, mast, de nieuwe mast erop kwamen. Ja. We hebben een zilveren riks daalder gelegd en dat heeft waarschijnlijk de ramspoed een beetje voorkomen. Dat brengt weer geluk ja. natuurlijk, een zilveren riks eronder ja. onder de mast. Ja, ja. ja. ja dat in principe dat kun je het zo'n beetje opheffen en ermee schoemelen. Gelukkig. Ik, uh, ja, dat is allemaal goed gegaan. Dus, maar in principe brengt het ongeluk als je een schip omdoopt. Dus ja. dat was wel... Maar, maar dan ben ik het de... helemaal mee eens met, ja. die, met die antwoorden. Ja, ja, nou ja, maar dat zeg je nou wel, want er waren ook antwoorden dat het de zijne majesteitswoord... Ja, nee, daar, daar hou ik mijn handen vanaf. Daar, daar heb ik echt geen idee van. Nee, want nee. jij bent meer van de baggerschepen en de, dat soort, uh, niet van de majesteitsdingen. Nee, dus, nee ik heb de... Kijk ook bij de marine Nee, dat is flauw. Maar, maar waar belde ben... je nou wel voor? Nou, ten eerste luister ik vaak naar jou Ja. <laughs> Leuk. En nu zei ik net tegen uh, mijn stuurman en Robin. mijn twee matrozen. Ja. En, die, die, die zaten hier bij me. Ik zeg toch gek hoe je een voorstelling maakt van het gezicht van iemand die, die je hoort praten. Dus ik zat te denken, nou, iedereen had voorstellen, voorstellen, voorstellingen bij jou, hoe jij eruit zou zien. Ja. En, en een van die stuurmannen gelijk op internet uh, kijken wat, en, nou, ik had toch een andere voorstelling. Oh. Dat was leuk, ik, ik was blij verrast. Ja, ik had je wat alternatieven verwacht of zo. Ik was, ik was paar... blij verrast, want jij, jij ja. dacht, nou, nu gaan we het krijgen. <laughs> Die klinkt me toch een partij als een... Uh... Nee, je bleef onder de honderd kilo, hoor, in de voorstelling. Dat, dat, dat was echt... Uh, in ieder geval, echt... ja. ja. Nee, was hartstikke leuk. Maar ik had, ik had wat, uh, wat alternatiever en bruin haar en, en pijnbroek een beetje zoiets, maar je bent een hartstikke, hartstikke hippe dame, zeg. Goh. Ja, dat hoor je er niet aan af, hè? Nou, ik, ik, ik ben gek op je stem. En hartstikke gek. Ja. Dus, dus, want maar je bent dol op, ben ik op uh, tuinbroeken. Goed, en Ik uh, ben uh, nog niet vertrouwd hoor ik net. Nee, het wordt steeds beter, Ilko. Maar waar belde nee. je nou eigenlijk over? Eh, uh, waar belde ik over? Ja, wat. Maar ik wil straks keer? terugkomen op de zeehondjes, want ik heb nog even een zeehondenverhaal. Maar ik belde over de tennis. Zeehonden? Ja, ja, ja, ja. dat ja. heb ik al wel gelezen. We zitten hier nou uh, ingesloten, ze hebben die dijk uh, dichtgegooid. Ja. Maar ja, er zitten 85.000 makrelen vast hier in die vijver. Ja. En, en 64 miljoen eh, scholletjes en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus dat, dat was natuurlijk een heikel thema bij de, bij de natuurorganisaties. Ja. Wat gaan wij daarmee doen? En dat ja. kan niet. En jullie en raken emotioneel gestresst. Ja, red de makreel. Ja. En toen kwam het feit, we hebben zeehonden. Nou, dat wisten wij al lang, maar kwamen we, we mogen niet hierover praten. Dus als iemand het hoort van dit project, dat is grote geheimhouding... Dan, dan ben ik waarschijnlijk morgen mijn baan kwijt, maar oh, ik, ik kan het volgens mij wel zeggen, want in de Telegraaf stond het ook volgens mij dat er zeehondjes gespot waren hier. Nou, dat klopt. En ik kan heugelijk mededelen dat ik vanmiddag, ja. heb ik er twee gezien met z'n tweetjes gezellig, helemaal gelukkig en vet en rond. Die, die zwemmen hier ook in de vijver, zitten vast, maar die kunnen vanaf nou, ik denk midden november kunnen ze, kunnen ze hier weer uit, dan, dan wordt er weer doorgebroken richting de eerste maarsvlakte, dan is er een verbinding. Ja. Maar om de mensen gerust te stellen, ik wou toch heel Nederland gerust te stellen, dat ze leven nog en zijn helemaal gelukkig. Elko? Dat niet Ik ben bang dat ik je even tegen jezelf moet beschermen nu. Ja, oh, nou, ik denk het ook. Dit was iets te veel informatie. Ja, precies. Maar goed, er zitten zeehondjes, maar dat hoeft niemand te weten. Er zitten zeehondjes, ja. zitten vast. Ja. Het zijn zielige zeehondjes, maar... Nee, ze zijn gelukkig. Ze zijn echt gelukkig. Ze, zijn, ze zijn heel gelukkig. gelukkig. Op een klein zandbankje met z'n tweeën schoon in het zonnetje hand in hand, liggen daar. En dat ja. was helemaal prima. Niks ja. aan de hand. Goed, maar ja. met de zee, dat eigenlijk wil je zeggen, met de zeehondjes is niets aan de hand. Dat wilde je eigenlijk zeggen. Nee, ik, ik belde ten eerste om, ja. om te zeggen dat, dat we zo gelukkig waren dat, dat, dat jouw gezicht <laughs> en, en jouw uitstraling zo meeviel. En dat we Elko. helemaal happy waren. En dat al onze voorstellingen niet klopten van jou. Oh ja. ja. Mijn eerste ingeving was van de tennis. Ik denk, daar ga ik eens even over. Tennis! Doen, ik ook nog... ja. ja, hè, tennis, dan, ja. We vragen we even over het humor gehaald in het programma vanavond. want het is inderdaad, inderdaad schrikbaar. wat je het zegt. Is, het, laten we zeggen ja. dat ik ontdekt heb dat mijn luisteraars... Um, nee, ja. Uh, de eerste vraag van dit programma was uh, ja. de vraag van Louis over de puntentelling van het tennis. Klopt. En aangezien jij daar toch, maasvlakte zeehondjes, makrelen, weet ik voor wat allemaal, zilveren uh, riksdaalders, maar jij weet ook iets van de puntentelling van tennis. Ik vind het een zwak bruggetje. Ik ja. vind een zwak Maar. Nou, over zwakke ik... bruggetjes gesproken. Bruggen, Ik, uh, water, ik ja. ken twee zeehondjes die heel blij zouden zijn met een bruggetje. Ja, ik snap het niet, want je, ik denk, die hobbelen wel over de dijk heen, weet je wel, want ze kunnen toch een beetje, uh, beetje, beetje schuivelen en zo. Maar, oh, ik begrijp wel dat jij daar die diensten draait in de nacht, want jij vermaakt je wel, volgens mij. Jawel, jawel. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb grote lol. Grote uh, lol. Puntentelling ik denk, bij ik heb, tennis. Dat, net dat nummer, dat, nummer, dat, nummer die, dat Franse nummer die je ja. net speelde. Ja, van de poppies. Die heb, ik, die heb ik keihard gezegd en uh, mijn, uh, mijn uh, stuurman, Robin de Longte, die, uh, die, ja. zegt, die, zegt, die zegt, jongen dit is een stukje cultuur. Nou, ik, ik ben 40 dus ik ben nog niet zo'n oude lul. Maar... Nou, hey. En keihard gezegd lekker gedanst hier in de stuur, dus uh, ja. Ga je, nou, ga je uiteindelijk echt iets over die puntentelling bij tennis uh, vertellen? Of, um, of praten we nou. het gewoon vol tot zes uur? Ik dacht ik ga via het uh, dansen naar actie uh, en dan kom ik op tennis. Maar jammer ja. dat, je, dat je het zo kort houdt. Ja. Ik heb een heel mooi bruggetje. <laughs> tennis, de puntentelling. Mag ik al Robin maar even? Ik ben even, even beneden dek geweest. Daar heb ik van die hangmappen. Ja. En daar <laughs> heb ik Onder het nummertje hangmap tennis daar heb ik even gekeken. Ja, Ja. zo hoor. Ook uh, zeelui die moeten ook op de hoogte blijven van alles. En ik heb een Christijn de van der Passen in 1615. Die heeft een tekeningetje gemaakt. En ja. daarop zien we een tennisbaan. Ja. Uh, uh, het ging erom dat, uh, dat uh, een, een, een middeleeuwse munt, die, die was, die was uh, iets van 60 cent, of zo. dat is een beetje een vaag verhaal, maar die, die deelden ze door 4 en 4 keer 15 is 60, dus ja. dat, daar hebben we die, die, die 15 centen. Voor elke punt kregen ze dan 15 cent of nou wat het ook was. Ja. En dan, uh, dan kwam je op die, op die 60, nou dan vraag je je af waar is die 40 dan van? Dat weet je ook niet. Die is in de loop van de jaren een beetje afgesleten en uh, dat is 40 geworden. Maar, heeft mijn, mijn opa mij ooit verteld dat de term love, daar staat je het ook nog over, dan denk je love. Ja. Mijn, mijn opa die was voorzitter van uh, Zuid-Hollandse Tennisbond, laat ik maar zeggen. Ja, vast. En, en, die, ja. Zoiets, en die vertelde mij dat love, dat, uh, zoals alles uit het Frans komt, en de Franse slag, en de Franse overheersing in Nederland, en zo hebben we ook weer woorden opgepikt, dat komt van love. f. Het ei. Oh? Ja? Ik hang opeens van, in je lippen, want. Ja. En dan, nou ja, nee, het is echt een waardeloze verklaring. Maar. Dat, dat, van het <laughs> ei, ei niet is rond, bellen, de, nul. Ja. de nul, er is geen punt gescoord, weet je wel. Uh, Juice? Die, die wist oh, ik dat zelfs, heb je ook nog? Ja. Dat is van uh, dat je twee keer veertig hebt. Komt van het Frans, deux. Karante. Ja. voit fois 40, dus allebei veertig. En. Of voor allebei. Voor allebei een spel. Dat is ook deu, le jeu. Nou, ja, allemaal dat soort. Uh... Dus de juice komt een beetje van het woord deu. Love komt van nee. <laughs> <laughs> en uit de middeleeuwen schijnt het. Ze zijn er niet helemaal, helemaal zeker over. Nee. Want een, uh, een, een tante van mij. Die, uh, die heel veel getennis heeft vroeger. Die zei altijd. Van nee, de telling die komt van. De yeah. wijzers van de klok. Yeah. Gewoon de, de wijzers van de klok. Deze op 15. En dan nog een punt was op 30. En zo hielden ze de score bij op de klok. En dan tenslotte bij 60. Nou, en dan denk ik dat ook die, die 45... Ik weet niet wat er met die 5 gebeurde is bij die 45. <laughs> dat vind ik een hele lastige. Maar ja. ja. Mijn, uh, mijn data wordt aan boord uh, eens in de twee maanden opgedaten. Worden de, hang, ja, de, de, je, dan worden de, de hangmatten... Hangmatten. Hangmappen worden via de... Via de, de kust. Ja. Ja. Mag ik nu Robin even? Ja, je mag Robin even. Ja, dankjewel. Robin. Hallo, we moeten melden, denk ik. We gaan. Robin. Ja, hier ben ik. Hallo, met Astrid van Radio 1. Hallo. Hé, hey, Robin, uh, uh, op een schaal van 1 tot 10, hè? hoeveel van de informatie die Eelkommerz je de afgelopen 20 minuten heeft gegeven, klopt er? schaal van 1 tot 10, een 9 ja. geef ik dan. Echt waar? Ja. Oh, daar ben ik blij mee. Nou, dan. Ja. Ja. Ja, dan weet ik dat ik het een klein beetje kan vertrouwen. Of dat jij me ook uh, volledig... Uh... Nee, nee, nee, helemaal niet. Dat zou je nooit doen, hè? Ik he? het vertrouwen. Oké. Okay. Ik, ik ben er blij mee. Hartstikke nee, mooi. Hij, hij kan niet van het schip af, hè? Nee, hij, je kunt geen kant op, Robin. Je zit daar met nee. Eelco en dat duurt nog wel even. Ja, precies. Dat is het ergste juiste. Ja, maar, maar toch heel erg bedankt. Ik wens jullie een goede dag daar met z'n allen op dat schip. Ja, ja. Dankjewel. dankjewel. En mag ik nog één ding, klein dingetje zeggen nog? Wacht, even, wacht, heel, heel, wacht, wacht, wacht heel even, Elko. Wacht, ja? heb je, ja. één seconde, want dan geef ik even aan het Radio 1-journaal door dat ze een kwartiertje later beginnen. Nou, dat vind ik ja. geen probleem. Ik wil niemand luisteren naar het journaal. Maar... Lara, Marcel, ja. gaan jullie nog maar even heel rustig koffie drinken? Want ik loop een beetje uit. <laughs> ja, ja joh, jullie kunnen nog rustig ergens aan ons bij. Ik heb de klaarheid waarom straks te luisteren en mensen uit de scheepvaart niet. Nou. Nou, vraag wel, als je zit alleen in de cabine. Ja. En jullie hebben dagenlang met niemand kunnen ze wat praten. Nee. Dus die hebben, die hebben, dan, die hebben dan echt behoefte ja, aan ja, wat dat aanvragen tegen hun praten en zo. En ik ja. zit hier uh, met, met een hoop mensen en, en zo aan boord. Dus ik dacht uh, dat zou wel een verklaring zijn. Want nee. ik heb het ook mijn, mijn, mijn kinderen wonen in Duitsland. Ik ben gescheiden. Elco. En als je nog een lange rit hebt. Het lijkt heel erg graag naar gepraat, dat er iemand even tegen me ja, gaat. Dus maar ik gekregen. kan me voorstellen dat Robin en de matrozen denken: van, Nou, het zou ook wel fijn zijn als er een keer een stilte was hier in de, in de boegkabine. Nou, dit schip is zo groot dat ze echt hun eigen ruimte hebben en ze kunnen naar de kombuis of naar de. Maar waarom ja. zijn ze daar dan niet? Nou goed. Elko, bedankt okay. hè? Ja. Dag. Zeg, dag. Bedankt voor het luisteren. Ja, uh, ik zou willen zeggen, graag gedaan. Ja, maar dat nah. doe ik niet. <laughs> ja, Goed aan de zeehondjes, hè? Doei! Tjus! Oh my goodness me, wat a shot. 30, love. A beautiful party shot the of the backhand. 30, 15. These two boys really need business today. 40, 15.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 To myself. Het is een uh, tenniswedstrijd die een beetje uit de hand liep, hoor. Chalk Dusk was dat uh, van The Brad met als dus ondertitel The Empire Strikes Back. 0800 1121. Dat, uh, ja, dat is nog steeds het nummer dat gebeld kan en mag worden... met zowel vragen als antwoorden. Vooral antwoorden zijn van harte welkom. Um, wat gebeurt er als er een stroomstoring is met je banksaldo? Hoe bewijs je dat je geld op de bank had staan dan? Um, dat is een vraag die nog open staat. Ed wil weten wie er door de gemeente op de hoogte worden gesteld als je gaat verhuizen. Want het schijnt dat de gemeente dat doorgeeft aan je zorgverzekeraar. Maar aan wie geven ze dat nog meer door? 0800-1121. Waarom staan de beurskoersen nog steeds in de krant? Um, waar komt het woord anderhalf vandaan? En waarom zijn sommige paddenstoelen beschermd? Allemaal vragen die nog beantwoord kunnen worden via 0800-1121. Kevin. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was een leuk verhaal met... Met, uh, met Eelco bedoel je? Ik vond het weer ouderwetse radio. Het was wel een beetje lang. Ja, goed, moet af en toe kunnen, toch? Maar er zat een begin en een eind aan, dat is het belangrijkste. Ja, precies. Ja. En het was hartstikke leuk. Dus, uh, ik wou, uh, ik wou eens reageren op die uh, man uh, met die vraag over die zorgverzekeraar bij de gemeente. Ja. Ik uh, kan er wel het een en ander over vertellen hoe dat ongeveer in zijn werk gaat, want ik ben er een half jaar geleden in uh, verdiept. Ja. Uh, ik ging namelijk uh, ergens wonen, hè. Ja, jij gaat meestal ergens wonen, maar <laughs> ik, uh, ik woon hier net twee weken en ik kreeg in één keer een uh, post in de bus van die bekende loterij met die straatprijs, zeg maar. Ja. En ik heb mij ja. ook afgevraagd van ja, maar hoe kan dat nou, want ik woon hier pas net twee weken. Hoe weet die loterij mijn adres? Wel, ik ja. nooit lid meer geweest van die loterij. Heel goed, ja. ja. Ik heb daar echt heel veel onderzoek, of tenminste heel veel onderzoek, heel veel naar gekeken. Uh, alle gegevens van alle burgers die worden zeg maar bewaard in het GBA, dat is dan de gemeentelijke basisadministratie. Ja. Uh, elke gemeente die heeft zeg maar een GBA. Nou, daar is dus een landelijk uh, systeem voor, um, de overheidsinstellingen hebben toegang tot het GBA dus bijvoorbeeld uh, de belastingdienst, uh, ja eigenlijk alles wat maar een beetje met de overheid te maken heeft. Ja. maar daarnaast uh, hebben derden, commerciële partijen, die kunnen dus ook toegang hebben tot het GBA. ja uh, dat betekent bijvoorbeeld dat een... Uh, stel je voor, ik wil ja, bijvoorbeeld een rechtszaak aandoen, omdat je niet zulke leuke muziek op Radio 1 draait. Ik dat dat, dat lijkt, me, lijkt me echt heel plausibel, ja. <laughs> en ik ga bijvoorbeeld naar een advocaat toe, maar ik weet jouw adres niet. Nee. Dan kan uh, de advocaat dus uh, opvragen, mevrouw de Jong in Kampen. Ja. En die krijgt dan dus jouw gegevens vooruitrollen. rollen. En dat mag allemaal zomaar? Ja, dat mag allemaal. Er is heel veel hmm. om te doen, want ik... Uh, Tenminste, ik heb dat al een paar keer gevolgd met allerlei, of tenminste met privacy-deskundigen uh, ja. die daarover uh, praten. Maar dat, dat is dus mogelijk. Je hebt zelfs een systeem dat heet uh, LES. dat is Landelijk Informatiepunt uh, Schulden, meen ik. Ja. En daar zitten bijvoorbeeld ook een hoop uh, verzekeringsmaatschappijen uh, en dat soort bedrijven bij uh, aangesloten. Ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Jij ja, wil bijvoorbeeld wat bij een postorderbedrijf uh, bestellen. Mm -hmm. En dan kan je bij zo'n postorderbedrijf uh, op afbetaling kopen. Ja. Nou, dat postorderbedrijf is weer aangesloten bij dat LIS. Ja. En LES LIS die kan weer vervolgens bij de uh, toegang krijgen tot het GBA om te kijken of jouw gegevens wel kloppen. Ja. Nou, en zo zijn er dus zoveel uh, dingen. Dus er zijn misschien wel honderden bedrijven die toegang hebben tot jouw gegevens. En het is niet zo dat daar even iemand zit uh, bij een, een of andere webwinkel of postorderbedrijf die dat zomaar kan doen. Mm. Um, ja. Daar is wel, uh, of tenminste, er moet dan wel een bepaalde reden tot uh, zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, als ik morgen een uh, kredietmaatschappij begin en ik ga mensen kredieten verstrekken. Ja. Dan moet ik natuurlijk wel op een, een of andere manier de persoonsgegevens van die persoon kunnen verifiëren. Ja. Want uh, jij kan bij mij komen met een uitreksel van het geven. Uh, ja, maar goed, als daar wat in veranderd is, of, of noem maar op, er is wat in gefotoshopt, noem maar wat. <lacht> moeten zij wel kunnen opvragen of jij het daadwerkelijk ook bent. Maar ja, maar eigenlijk is het antwoord uh, op de vraag van Ed dat er wel honderden organisaties uh, zijn die ja, gegevens. hebben. Nou. precies hoe, hoe dat met doorgeven zit, dat weet ik niet. Uh, of bijvoorbeeld als jij van adres wijzigt dat dat direct aan die zorgverzekering doorgeven, dat weet ik niet precies hoe dat uh, in elkaar zit, mm -hmm. maar um, er zijn in ieder geval behoorlijk veel partijen die zeg maar toegang hebben tot, dat, tot die gemeentelijke uh, basisadministratie. Okay. En, uh, ik zal nog één tip geven, je kan naar de gemeente toe gaan ja. en je kan geheimhouding aanvragen van je gba-gegevens, oh. dan betekent het dat je niet, uh, kijk voor overheidsinstellingen kan je nooit geheimhouding aanvragen. Nee maar voor derde partijen wel en hoe het dan in zijn werk gaat is dat als er een verzoek binnenkomt, dan moet de gemeente eerst met jou contact opnemen om te kijken of ze jouw gegevens of dat jij toestaat dat zij jouw gegevens mogen hebben. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja, een duidelijk verhaal, hè? Ja, dat, uh, dat doe je heel goed, Kevin. Dank je wel. Duidelijk, duidelijk dan kon ik het niet formuleren. Ja, had je verder nog iets over zeehondjes of zo? Want, uh... Nou, dat deed we wel een beetje dik aan die boot van Tessel, maar... Ja, laten we het daar maar niet meer over hebben. Oké, okay, dank je wel, hè? Goed fijne nacht. Oké, okay, hoi. hoi. Doeg. 0801121 0800 -1 -1 -1. Joyce? Hi, have it. Zeehondjes, zit je dwars, hè? Nou ja, dit verhaal over deze arme zeehondjes die er niet uit konden. Nou, maar goed, dat was het. Nee, maar zo zijn we heel gelukkig. Gelukkig maar, ja. Ja. ja. Nou, we willen het nog meer over hebben? Nou ja, waar jij het over wil hebben? Jij belde. Nou, het op nou twee dingetjes. De paddenstoeltjes ja. of uh, het anderhalf. We beginnen met paddenstoeltjes. We beginnen met paddenstoeltjes. Ja. Nou, um, wie bepaalt dat ze worden beschermd? Ja, nou, er is in Nederland een, een flora- en faunawet. Mm -hmm. En die bepaalt welk diertje of plantje wel of niet beschermd wordt. En dat wordt door een stelletje deskundigen, biologen... Een stelletje, ja. Ja, ja nou, dat zijn gewoon een paar wijze mannen die daar verstand van hebben. Of vrouwen, misschien ook wel. Ja. En die, die, die, die, er worden gewoon heel jaarlijks worden, de tellingen gedaan van allerlei plantjes en beestjes... die er in Nederland rondlopen of groeien en doen... En er wordt gewoon een beetje gekeken van nou hoe staat ze erbij? En als het aanzienlijk minder wordt, ja, dan, dan komen we op een beschermingslijst en dan moet het eraf blijven. En dat kan per jaar kan dat wisselen. Oh. Maar is... ja, ja, wilde paddenstoelen bijvoorbeeld, ja, er zijn ook wel wilde paddenstoelen die je wel mag plukken. Ja. En bijvoorbeeld de Canterelle is daar een voorbeeld van. Mm -hmm. Die mag je wel plukken. Er zijn er ook wel veel meer hoor, maar ik kan ze dan even niet opnoemen. Die mag je wel plukken, maar dan moet je wel toestemming hebben van de landeigenaar. Oh ja, je mag niet zomaar iemand zijn kant van ze. Zijn... Nee, nou ja, goed, weet je, je hebt van die uh, bossen en dingen, maar dit, dat, die zijn wel eigenaar van iemand. Ja. Yeah. Het kan van staatsbosbeheer zijn, of van misschien een, een of andere groot landgoedbeheerder, of whatever. Dat, hè, dat er wel een publiek bos is en waar die dingen groeien. Maar je mag ze alleen maar plukken als je daar toestemming voor gekregen hebt. Oké. Okay. Duidelijk. Maar dat geldt niet voor elke paddenstoel. Er zijn ook paddenstoelen waar je helemaal vanaf blijven. afblijven. Ja. En je moet er ook heel veel verstand van hebben. Want ik zou niet zomaar elke paddenstoel gaan plukken. Maar goed, dat is daar. Hè. Nee, dat is sowieso verstandig hè, dat je weet wat je eet. Ja. ja. Maar, maar doe je dat ja. wel eens, Joyce? Ik doe dat niet. Je ik ik paddenstoelen geen, joh, plukken? Ik heb er helemaal geen verstand van, joh. Oh, oké. Okay. Je weet, je weet nee, hoe het werkt, maar weet je begint er niet, is, er niet aan. Ik weet dat het bestaat, maar ik weet echt niet welke paddenstoel ik wel of niet mag plukken. Echt niet. Okay. Dus Ik ga ja. er mijn handen niet aan branden. Kijk. Heel verstandig. Goed. En wat hadden we nog meer? We hadden... Oh ja, anderhalf. Het anderhalf? Oh ja, ja daar heb ik even het etymologie dingetje bij gepakt. Ja. Want ik, ik dacht eerst, instantie van ik zie daar maar een logica in. Want um, het anderhalf, het klinkt zo stom. Het komt hm. trouwens wel een beetje uit het Germaans, dus Duits. Wat die meneer daar zei daarover, van dat het niet inderdaad voorkomt, was is niet waar, dat komt daar ook voor. Maar misschien is het daar te antiek dat we het gewoon niet meer gebruiken, dat zou kunnen. Ja. Maar het, het stamt uit de 13e eeuw. Oh. Ja, dat is lang geleden. Maar ja, dan weten we nog steeds niet waarom we anderhalf zeggen en niet een en een half. Ja, ik zat, ik, ik zat een beetje op een dwaalspoor, maar eigenlijk klopt die ook wel. Want ik zat te denken aan, weet je, bij veilingmeesters, eenmaal, andermaal Ja. Gekocht. Ja. Het ander, weet je dat, dat woordje? Het woordje ander is hetzelfde woord voor tweede. Nee. Ja, ik ja. wel. Maar dat betekent ja, dat anderhalf eigenlijk tweede en een half betekent? Nee, niet tweede en een half. Wij tellen verkeerd oh. om. Dan moet je even nu denken aan de klok. Wij ik denk aan woord... de klok, ja. Oké, okay, denk aan de klok. Je ja. zegt maar dat het één en een half uur Nee, je zegt het is half twee. Ja. Dus. Zo moet je anderhalf ook snappen. Het is niet een en een half uur, maar nee, het is half twee. Ander is het woordje voor twee, tweede. Uh. Dus het is de tweede helft. Het, het klinkt wel ingewikkeld, hè? Ja, behoorlijk. Ja, nee, denk nog even aan de klok. Je zegt nooit, het is. Oké, okay, nee, even, even, even ja. terug. Even onthouden. Het woordje ander betekent twee. Ja. Onthoud dat. dat, dat is namelijk... Eén onthouden, dan twee dan onthouden, dan. ja. Ja, dus ander is twee. Ja. Je zegt op de klok nooit, het is 1,5. en een half. Je zegt nee, het is half twee. Ja. Zo moet je dit ook zien. Het is niet anderhalf. Het is dus, ja, anderhalf is dus hetzelfde als 1,5. en een half. En nee, half twee. Zo moet je het zien. Het is hetzelfde als half twee. Ik weet het niet hoor, Joyce. Nee, dat klopt echt. Het, je moet het zien als de tweede helft na tussen, tussen twee... Want Je hebt bijvoorbeeld ook in het Duits, heb ik ook gelezen in hetzelfde pokkenboekje... bijvoorbeeld uh, een, een zesthalf, dat betekent, dat is een muntnaam trouwens... Uh, de, een, een vijfde plus... nee, vijf plus een halve stuiver. Dat was een muntnaam. Dus een, een zesthalf. En zo heb je ander, dus een tweethalf, dat is yeah. één plus een half. Hetzelfde als we nu zeggen tegen de klok, het is half p. Ja. Eigenlijk is het 1 en een half uur. Ik ga er maar vanuit dat het aan mij ligt, Joyce. Ik snap het niet. Het is ingewikkeld. Ja. Maar weet je, het, is mooi, het mooie is, er zit nu waarschijnlijk iemand te luisteren... die denkt, oh, zo zit het. Ja, Hoop het ik. komt omdat je het, het, het woordje half... moet je even in plaats van erachter moet je even ervoor plakken. Dan klopt die. Dan maar is het half twee. Nee, maar je zegt toch ook, je zegt toch ook niet uh, in plaats van uh, half drie, zeg je toch ook niet uh, um, drie half? Nee, in plaats van half drie zou je dan moeten zeggen tweeënhalf. Twee en een half. Ja, maar nee, nee, nee. nee, nee. Andere ander half is hetzelfde ja. als één en een half. Ja, precies. Maar jij zegt ja. anders staat voor twee. Ja? Dus dan zou, dan zeg je dus eigenlijk 2,5. en een half. Wacht even, nu ga jij gelijk krijgen. Wacht even, wat, ik hoorde alleen maar dat je me gelijk ging nee, geven. Nee, ja? niet. Oh, jammer. Nee, want er werd andersom geteld toen. Ja. Toen werd er andersom geteld. Wij toen. zeggen nu, ja. het is half twee, ja. maar je bedoelt 1,5. en een half... Maar toen werd Goed. het andersomgezegd, zeg je anderhalf. Het was precies de woordjes omdraaien. Ja, ik begrijp wat je... Het is echt, het is je... echt antiek Nederlands, of antiek Germaans, moet ik eigenlijk ja. zeggen. Ja, nou, laten we het daarbij houden. Want anders <lacht> blijf ik jou hetzelfde vragen en blijf jij hetzelfde antwoorden. Dat schiet natuurlijk niet op, want het is inmiddels acht minuten over half vijf. Voordat ja. je het weet... Uh... Ja, het gaat niet over zeehondjes. Nee, precies. Dat waren er, nee, er ook erom... twee, trouwens. Hm? Dat waren er ook twee? Nee, volgens mij was het anderhalf zeehondje. Ja, anderhalf zeehondje. Dat klinkt helemaal heel zielig. Hey Joyce, bedankt. <laughs> Oké, okay, uh, Doei, hoi. Okay. Um, even kijken, Raymond. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, hoor net het verhaal van Joyce en ja. ik wil er wel heel even op uh, inhaken. Ja, ah, heel fijn. Als verstandig. je anderhalf, uh, die andere die ander inderdaad als twee ziet, dan zou je ook kunnen denken: de tweede is maar half. De tweede is half. De andere half. De tweede is half, dus dan krijg je de andere half. Ja. Dus zo zou je het ook, ook kunnen zien. Maar dat is eigenlijk niet waar ik voor belde. Ja, nee. Ik uh, wilde een vraag stellen. Ja. Uh, de wet van Hubble zegt mij dat een sterrenstelsel wat zich uh, verder van mij uh, afstaat, dat dat zich sneller van mij verwijdert. En ESMC kwadraat van Einstein zegt <laughs> mij dat het niet sneller kan gaan dan het licht. oh. Oh, het is negen het is, uh, minuten over uh, half vijf. Dit is echt ingewikkeld. Je moet het nog een keer langzaam vertellen, Raymond. Oké. Okay. De wet van Hubble. Ja, de wet van zegt, Hubble. Ja, die zegt dat een sterrenstelsel... wat zich uh, verder van mij verwijderd is... Ja. dat dat zich ook sneller van mij verwijdert. Ja. Uh, ESMC-kwadraat zegt mij dat niets sneller kan gaan dan het licht. Ja. Dan de lichtsnelheid. Ja. Uh, als ik vanuit mijn positie nu uh, naar links kijk en naar rechts kijk... en ik pak de twee verste sterrenstelsels... Ja. dan zou je toch moeten denken dat die twee sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen... met meer dan de snelheid van het licht. Omdat je twee keer de snelheid vermenigvuldigt of twee keer de snelheid bij elkaar optelt? Nou, als ik naar links kijk en dat ja. sterrenstelsel verwijdert zich uh, dus in de linkerrichting van mij... en ja. uh, die komt... Uh, die, die staat zo ver mogelijk weg. Ja. En ik pak het sterrenstelsel wat zich zo ver mogelijk rechts van mij bevindt. Ja. Uh, die gaat bijvoorbeeld met 200.000 km per uur... de lichtsnelheid is 300.000 km per uur, ongeveer. Mm -hmm. Dan zou je dus moeten denken dat die twee uh, sterrenstelsels zich ten opzichte van elkaar met 400.000 km ja. per seconde moeten verwijderen. Ja, maar dat kan niet. Ja, een hey, kwadraat zegt dat dat niet kan. Nee, maar dan vergeet je dat je vanaf de ene ster de andere ster niet kunt zien. Ook dat is zo. Um, ook dat is zo? Ook dat is zo. Als je, als je uiteraard uh, sneller gaat dan het licht... dan kan je die, die ster überhaupt niet meer zien. Nee. Maar uh, het gaat mij vooral erom dat niet sneller kan gaan dan het licht... terwijl de wet van Hubble mij feitelijk zegt dat dat wel kan. Er is er ongetwijfeld iemand die je begrijpt. En die... Want wat is je vraag? Ja, mijn vraag is dus uh, hoe zit het met die discre discrepantie tussen die twee? Hoe kan het dat, dat die twee wetten elkaar tegenspreken? Um, als iemand het wel begrijpt, 0800-1121. Dankjewel Raymond. Graag Ik ben heel benieuwd of hier een antwoord op gaat komen vannacht. Ik durf het niet met uh, zekerheid te voorspellen. Um, even kijken, hoor. Ben nu, uh, als ik dit knopje indruk, wie krijg ik dan? Hallo, met wie? Met Hazenberg. Dag, meneer Hazenberg. Dag, Astrid. Goedemorgen. Ja. Um, over die paddenstoelen. Ja. Ik zoek al sinds kindsbeen paddenstoelen. Ja. En ben natuurlijk vaak in contact geweest met mensen uh, die dat niet zo leuk vinden. Nou was altijd staatsbosbeheer degene die uh, keek uh, wie het deed. En die controleerde je ook wel. Ja. Uh, ik heb meegemaakt dat iemand uh, uh, ziek was. En uh, die moest van de dokter speciale paddenstoelen eten. En die mocht ze zoeken. Die kreeg ook vergunning <lacht> om ze te zoeken. Wauw. Ja. En als paddenstoelenzoeker uh, zit je daar natuurlijk altijd naar te kijken of je daar niet een kopje van kan krijgen. Ik denk, mag ik alstublieft ook een vergunning? Ja. Ja, ja, maar dat is natuurlijk nooit gelukt. Maar er zijn vele manieren om toch paddenstoelen te zoeken. Eén daarvan is uh, kijken of de boswachter uh, zijn kippensoep gaat eten. En dan gauw het bos in. En dan weer op tijd eruit voordat hij zijn uh, griesmeel op heeft. Het klinkt wel een beetje als een sprookje dit hoor. Ja, maar het is toch zo? Dat het verstandig is om te wachten tot de boswachter achter de wolf van Roodkapje aanzit... zodat jij even ja. stiekem je paddenstoelen kan plukken. Ja, natuurlijk. Want die jongens weten precies uh, wie altijd kon plukken. Ja. Dus daar moet je altijd goed op letten. En, uh, vroeger was je de enige en kon je veel doen. Maar tegenwoordig loopt het hele bos vol met zoekers. Oh. Uh, ja. Dus het pro probleem is eigenlijk dat we met te veel mensen wonen. En dat het daarom uh, sterk op gelet wordt tegenwoordig. Maar dan kan ik me voorstellen dat je nu geen paddenstoelen meer mag plukken... omdat er dan geen paddenstoel meer overblijft? Nee hoor. Het is op het moment een gigantisch aanbod van e Oh. En uh, het plukken staat, uh, staat niet, uh, niet in lijn met uh, het minder worden van de paddenstoelen. Volgens mij hoor. Maar waarom mag je ze dan niet plukken? Tenminste nou, niet allemaal. Nou, uh, dat is... De, de, ze zijn beschermd omdat sommige soorten uitsterven. Toch, hè? Ja. Ja, maar uh, uh, de, wat er natuurlijk ook gebeurt: uh, de bossen worden steeds rijker en er zijn geen arme gronden meer. Ja, dan verdwijnen gewoon die soorten. Alle pioniers die verdwijnen een beetje, maar duiken toch weer op als er weer aan de weg gewerkt wordt of ergens. Zoals ze met zand gaan slepen, zijn er ook weer pionierpaddenstoelen. Oh, oké, okay, gelukkig maar. Maar het is een, het is een groot systeem. Waar jij als, als persoon eigenlijk niks aan kan veranderen hoor. Oh, oké. Okay. Maar, maar dan, dat blijft dan raar. Als je er niks aan kan veranderen, dan mag je ook plukken, toch? Ja, maar um, uh, er zijn natuurlijk ook nog uh, gevaren, hè? Giftige paddenstoelen. Ja, ja. En um, ik doe altijd paddenstoelenzoeken die ik naar een restaurant breng om voor te gaan eten. Oh. En toen kwam ik een keer in Groningen en toen had ik mooie eekhoornisch bij me. En die man die sprong wel een meter in de lucht, die Italiaan. Yeah. Die zei, mama mia, uh, je mag alles opeten hier als ik maar niet die paddenstoelen hoef te eten. Oh. Want in Italië worden er veel, er uh, zijn veel gevallen bekend van uh, uh, giftige paddenstoelen. Yeah. En dan mag je ook bij de apotheek bijvoorbeeld uh, laten kijken welke goed zijn of niet. Yeah. Uh, maar in Nederland uh, is men uh, warts van paddenstoelen zoeken. Ja, in Nederland is het eigenlijk een beetje not dan. Ja, en uh, als je dat dus wel doet, dan heb je dus een rijk voor je alleen. Want ik kreeg Franse vrienden vroegen, Nou, die zochten de hele boerderij helemaal vol met paddenstoelen. Ja. Eh? Want daar, uh, uh, daar mag het wel. En hier mag het niet. Nee. Eh? Goed, maar we weten nog steeds niet... Ja, nou, waarom niet? Dus waarschijnlijk vanwege het gevaar? Nou, ik denk dat het... Um, uh... In de Volkszaad is het, uh, is het niet gewenst om paddenstoelen te zoeken. Oh, oké. Okay. Huh? Maar natuurlijk ja. zijn daar uh, uh, mycologen die daarover beslissen. Oh, oké. Okay. Nou, dank u wel. En nog even zeggen over je humor. Dat vind oh. ik een mooie bindende factor in je programma. Dat, uh, dat laat je nog op. Huh? Wat, laten, wat laten we op? Nee, die humor van je ja. die zorgt dat je nog opblijft om te luisteren. Oh, oh gelukkig. Ja, <laughs> maar, niet, maar niet de mopjes die vannacht voorbij komen, toch? Oh, jawel hoor, niks aan de hand. Zelfs de mopjes van vannacht, daar blijft u voor wakker. Ja hoor, <laughs> Nou ik Ik wens u nog een goede nacht dan, meneer Hazenberg. Dankjewel. Oké, okay, dag. Herman. Ja, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hey. Zeg het maar. Ja, ik belde naar aanleiding van die, uh, die meneer die uh, met zijn Duitse vriendin uh, moeite heeft om te communiceren over dat woord anderhalf. Ja. Uh, ik werk zelf uh, al jaren voor een, uh, een Duits bedrijf. En in onze communicatie gebruiken we die uitdrukking exact hetzelfde als in het Nederlands. Het is uh, anderthalp. Oh. En dat is een, een, een, normaal, uh, een normaal Duits woord. Oh. Ja, het is dus ander met een t erachter. Anderthalp. Ja. Dat is een, een, een normaal woord dat we in onze communicatie voor het bedrijf ook uh, regelmatig gebruiken. Juist omdat ik uh, voor, een, voor een schoenbedrijf werk, ja. waar, we, waar we monsterparen moeten bestellen. En dan uh, hebben we vaak uh, drie, drie stuks nodig. En dan uh, spreken we ook over anderhalf paar. Oh. Dus. Uh, ik hoop dat die meneer wel degelijk een Duitse vriendin heeft en dat is uh, dat ja. niet daarop vastzit. Dat, dat nou... ze niet net alsof doet een... Uh, maar maar, maar Herman, waarom heb je nou dan drie schoenen nodig? Ja, nou kijk, wij, wij presenteren onze collecties in, in showrooms. Ja. En uh, dan hebben we voor, voor, voor twee vertegenwoordigers uh, een collectie nodig. Dus elk krijgt een half paar. Om onze klanten te laten zien. En we hebben nog een, andere, een, een half paardje nodig. om soms aan klanten thuis te laten zien. Dus we hebben ook nog een reiscollectie. Dus we hebben eigenlijk anderhalf paar nodig. <laughs> Drie oh. stuks. Ja, wat grappig. Nou ja, en dan ja, kom je dan dus dan bij straf, die ja. anderhalf. Ja, ja, vandaar dus dat we, als we bestellen, een bestelling doen... zeggen we, je een anderhalf paard. Ja, dan maak je het eigenlijk alleen nog maar lastiger. Want de vraag was oorspronkelijk, waar komt het woord anderhalf vandaan? Waarom zeg ja. je niet gewoon één en een half? Maar de Duitsers, die doen het dus ook. Ja, die Duitsers doen het ook. Ik, ik had gekeken, in het Engels bestaat die uitdrukking niet... en ook niet in het Frans. Maar het enige, de enige overeenkomst die wij hebben, is dan met, uh, met de Duitse taal. Ja, ja. Blijkbaar ja. toch, terwijl daar de vraag eigenlijk oorspronkelijk vandaan kwam. Ja, verwarrend. Ja. ja, ja, ja. ja. Hey, Oké, okay, nou, uh, anderhalf shoeën uh, paren, daar heb ik ook ja. weer wat bij geleerd, verdacht zeg. Er zat, zat er wel een leuke link bij, want je had het over die, over die zielige zeehondjes. Hè? Ja. Uh, er werd even de uitdrukking uh, genoemd uh, anderhalve zeehond, maar we, we, we kennen dat woord anderhalf ook nog in een, uh, in een lastige betekenis, anderhalve man en een paardenkop. Oh ja. Uh, dat is ook erg zielig. Ja, nee, maar dat is sowieso anderhalve man, dan wil je niet hier halve zijn, denk ik. Nee, nee, nee, nee inderdaad. <laughs> nou, bedankt, Herman. Ik, ja, uh, okay. ja, Het wordt alleen maar verwarrender, maar wel leuk om te weten. Dankjewel. Oké, okay, fijn programma verder. Oh, da. gelukkig. Ja, oh, zo bedoelde je het niet. Oh ja, jij ook een fijn programma verder. Ja, ja. oké. Okay. Dank je. Dag. Dag. Dit is uh, mooi. Ik ben Wido. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du, met daarin dat Zand und Meer. Oftewel, uh, zand, en zee, zand en zee. En daar zitten dan die zeehondjes weer. Nou, dus het hele verhaal weer rond. Um, het anderhalf verhaal bij mij is het nog, niet, nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar mocht dat bij jou wel zo zijn, dan houden we er gewoon over op. hoor. Dat vind ik ook niet erg. Um, uh, er is nog geen antwoord op de vraag van Hans. Die wil weten wat er gebeurt bij een stroomstoring. Als hij bij de bank komt om te zeggen dat hij er nog geld uh, op de bank heeft staan. Hoe bewijst hij dat dan als er een stroomstoring is? Ehm... Um, Even kijken wat we nog steeds uh, niet beantwoord hebben. Oh ja, Ton die wil zo graag weten waarom de beurskoersen nog steeds in de krant staan. Terwijl de mensen die dat echt interessant vinden... ook wel op andere plekken dat uh, op kunnen zoeken. En um, ja, Raymond die had dus een heel ingewikkeld verhaal over de wet van Hubbel. Daar kon ik ook geen chocola van maken. Hoor. Maar als jij het nou wel begreep en je hebt een antwoord... laat het even weten via 0800-1121. Um, Freek. Hé, hey Asje, lang je. Ja, hè? Uh, ja. Waar ben je geweest dan, Freek? Nou, nee, zij is hier geweest, maar ik ben weer vrijgezel. Ze is weer terug naar Noorwegen. Ach. Ja. Is het uitgegaan? Nee, geld was op. Oh, het was weer zover. Oh, ze is nu weer even weg totdat jullie weer geld genoeg hebben... om elkaar weer op te zoeken. Nou, ze moest werken. Ja, dat is ook belangrijk om geld te verdienen... om je weer op te kunnen zoeken natuurlijk. Uh, ja, ja. ja, ja. En waar bel je over, Freek? Uh, over Hubble en uh, oh, okay. Einstein. Oké. Okay. Want uh, die meneer die die vraag stelde, die uh, vergeet dat uh, een sterrenstelsel zich niet met de lichtsnelheid beweegt. Want de lichtsnelheid is de snelheid van het licht en een sterrenstelsel heeft ontzettend veel materie. Dus yeah. het gaat een stuk langzamer. Oh, oké. Okay. Dus je moet, uh, omdat, omdat uh, je een ster kunt zien... dan hoef je nog niet aan te nemen dat hij met de snelheid van het licht ook zelf reist. Nee, uh, het licht van de ster komt, komt met de lichtsnelheid naar ons toe. Maar ja. die ster, die ster die staat daar. Ja, die is niet ondertussen met, in, met lichtsnelheid aan het vertrekken natuurlijk. Nee, want dan zou hij alle kanten op vliegen. En dan zou hij alles vernietigen. Uh, ja, wat, wat iedereen kan zien. Het is wel als we nu ophouden met praten, dan begrijp ik het. Dan heb ik nog iets anders. Ja. Uh, die meiden uit de, de 13e, 14e eeuw zei dat ander dat er twee was, ja. nou, dat komt nog steeds terug in Nederlandse veilingen. Eenmaal andermaal verkocht. Oh ja. Ja. Maar waarom is anderhalf dan niet 2,5 eigenlijk? Ja, lieve schat, ik ben geen Nederlander. Nee. En ik heb ook geen entomologisch woordenboek. Nou ja, daar ga je al. Dus ik... Ja, maar dat, ja, daar, daar heb ik geen verklaring voor. Maar dat andere dat dat twee betekent, dat schoot me eens binnen van het eenmaal, andermaal. Ja, nou, daar zit wat in. En ik heb nog een vraag, lieve schat, als je nog tijd hebt. Nou, vooruit dan maar. En... Ja, het kan nog net voor vijven. Ja. Er zijn uh, verkiezingen geweest in Nederland. Ja, of, of, ja die zijn net geweest. Ja. Ik heb toevallig toch weer gestemd. Ach. Maar uh, ja, uh, sinds dertig jaar. Ja. Want er was één partij die voor Europa was. En dat vond ik wel uh, de moeite waard. ja uh, Maar uh, ze hebben in, in de Caribische eilanden hebben ja. ze ook gestemd. Ja. En dat zijn Nederlandse gemeenten. Ja. En nu vraag ik me af, in welke provincie liggen die gemeenten? Want elke oh. Nederlandse gemeente ligt in een provincie. Ja. Oh, die vraag heb ik ook eerder voorbij horen komen. Maar wat was ook weer het antwoord? Oh, ik, ik weet er geen zijn idee. Een bijzondere gemeente geloof ik, of zo. Hè? Maar, ja. Maar misschien hebben we wel een uh, gemeente Caribe. De dat provincie, de provincie Caribe. De, de provincie Caribe? Ja. Dat, dat, dat, met, dat we met de NS naar de Caribe kunnen gaan? Ja, en, maar dat is het binnen, binnen niet. Binnen nee, een dat was het niet. <laughs> nee. Volgens mij heb je zelf het antwoord gegeven. Volgens mij zijn het gewoon bijzondere gemeenten. Ja. Ja, en dan Flevoland, moet er natuurlijk ook iets bijzonders aan zijn. Maar Flevoland was vroeger één gemeente... en daar hebben ze nu één provincie van, Ja, er was vroeger één bijzondere gemeente. Ja. Ja. Nou, wie weet, Freek. Heeft er nog iemand een, uh, een verhaal bij? 0800-1121. Ze hebben nog een uur. No Ze hebben nog een uur en 2,5 minuut. <laughs> Dankjewel, hè. Anderhalve, anderhalve minuut. <laughs> ja, als we, als we een beetje lang doorpraten, wel. Bedankt. Okay. Dag, Freek. Martine. Oh, ja, anderhalf. Ja. ja. Heel simpel. Oh. Andersom tellen, zei die mevrouw. Ja. Dus je telt niet 1 anderhalf, plus nog een half is 2. ander is 2. andersom tellen, 2. min een half, anderhalf. <lacht> Snap je? Uh, nee. Je snapt het niet. Het nee, ligt aan mij hoor, dat geef nee, ik onmiddellijk toe. Nee, dat ligt helemaal niet aan jou, want je doet ontzettend je best om het goed te begrijpen. ja. Dit is de story of my life dit. Nou, nou, even doorie. Ja, nee. Hoe laat is het? Mijn klok loopt ietsje voor. Nee, we hebben nog anderhalve minuut. Dat is ook toevallig. Nou, ja, dat is heel toevallig. Ja. Nou, Engels, Frans, Duits. <laughs> Ik weet niet of dat helpt, Martine, wat je nu zegt. Goed, kijk. Ja. Um, Mm, anderhalf, dus ja. moet ik me daartoe beperken van Martijn. Um, ja, deux à jouer, juice, is deux à jouet. Nog twee om te spelen. Ja. Nog twee om te spelen. Nog twee. Ja. Als je, je staat op twee. Ja. Hè? ja. Dan is het nog een half. Ja. Leg je die halve voor je neer of leg je die halve achter je neer? Ja. Dan leg je in dit geval, omdat vroeger mensen van hoog naar laag telden, zal ik maar zeggen. Oh. Ja, dat kun je denken aan muziek. De oude Grieken ook van hoog naar laag. Toon hadden nu da, vroeger da. Goed. Nou goed, je staat op twee. Ja. Je legt die halve niet voor, maar je legt die halve achter je neer. Ja. Je kijkt ja. naar achter, anderhalf. <laughs> wat betekent deze lach? Ja, dat ik het zo graag wil begrijpen. je nou, ben ik na het nieuws te <laughs> geven op. Ja, nee, nee. we kunnen er eindeloos over praten. Maar ik ben bang dat het tot mij gewoon niet door gaat dringen. Nee, dat snap ik ook wel. Want die verwarring tussen jou en die mevrouw was zo groot. Ja. En ik snapte jou en ik snapte ook die mevrouw. Oh, dat is heel knap, Martine. Nee, dat is dat het zo gaat, dat het in mijn leven dan weer. Ik ja. snap beide partijen en ik snap niet waarom ze elkaar niet snappen. Nee, maar dat is mooi. Als je iemand bent die alles begrijpt, dat is fijn. Nou, dankjewel. Maar ik ben bang dat je de enige bent. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Oké, okay, nee, maar er wordt nog druk gebeld over anderhalf, dus het gaat vast goed komen. Ik ga nog Martine. anderhalf uurtje slaap pakken nu. Oké, okay, wel rusten. Jij ook straks. Dag. Hey. 0800-1121.